Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Hoewel de Tweede Kamer het niet wil, staat het kabinet toch toe dat het DigiD-contract met het bedrijf Solvinity met twee jaar wordt verlengd. Het cloudbedrijf komt mogelijk binnenkort in Amerikaanse handen en dat baart de Kamer zorgen. Die vroeg daarom in een motie aan het kabinet om het contract niet te verlengen. Maar staatssecretaris Van den Burg zegt dat het niet mogelijk is om nu over te stappen naar een ander bedrijf. Dat zou volgens hem de continuïteit en veiligheid van de dienstverlening in gevaar brengen. Het gebeurt niet vaak dat het kabinet een kamermotie naast zich neerlegt. Op verschillende plekken in Mali hebben opstandelingen aanvallen uitgevoerd. Onder meer bij de internationale luchthaven van de hoofdstad Bamako en bij de belangrijkste legerbasis van het land komen tot vuurgevechten. Het leger van Mali zegt dat terroristische groepen de aanvallen uitvoerden.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 Rond de snelwegblokkade van klimaat en pro-Palestijnse demonstranten bij Utrecht zijn ongeveer 400 mensen aangehouden. Het gaat om betogers die de A12 blokkeerden en om mensen die er omheen stonden. Ze zijn met bussen afgevoerd en weer vrijgelaten. Zes mensen die met hun auto het verkeer tegenhielden zodat de blokkade kon beginnen zitten nog vast.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you. Warme zon scheen volop aan de hemel. Geen wolken aan de lucht. Ik liep de lege straten door een warmte stil verlaten. Weg naar een terras. Belde ik mijn beste vriend. Om samen wat te drinken, ja dat hadden wij benieuwd. En we vonden dan een plek, ver uit de wind, achter het raam. En we verblanken voor met voor voordat ik heel straks naam. En toen ik daar keek, wist ik niet wat ik zag. Ze was het voor mij, de mooiste van de klas. Haar stralende ogen, en die mooie lach. En zag nu waarom zij, de allermooiste was. Een tijd geleden, wij samen in de klas. Ik was haast vergeten hoe mooi zij het was. Zomaar er ergens in de stad, op die mooie warme dag. Bracht zij me net als vroeger in de war en weer van slag. En we vonden dan een plek ver uit wind achter het verdraam. En mogen lang de faggie, hoorde ik heel zacht. Ik ben uit de windacht. Welkom in Zandvoort, aan zee, aan de wind, waar elke zachte golf vandaag een liedje weer.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 Zorgen maar voorbij Hier in de zaal Of alleen op de bank Dezelfde klank Dezelfde trilling Dezelfde warme dank oh ja. Want als u zachtjes mee fluit, Wordt elke refrein weer nieuw En zo maken wij samen Entertainment Dat was hij dan weer. De tune, ja. Entertainer voor u tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Gertijn, goedemiddag. En uh, ah, aan de tafel aangeschoven is uh, Perry Zuidan. Perry, een hele goede middag. Een hele goede middag. Leuk om er een keer te zijn. Ja, toch? Eindelijk. Ja, eindelijk. <laughs> we, we hebben er zo lang naar uitgekeken. En uh, ja, t, uh, steeds uh, heb je natuurlijk... Uh, ja, optredens ja, natuurlijk. Ja. En, uh, uh, ja. Dan ben ik er wel en, en dan ben jij er niet. En ben jij er niet, dan ben ik er nu wel. wel. Dus. Zo is dat. Ja, ja, We gingen het steeds even langs ja, elkaar ja, heen. Ja. en Ja, inderdaad is het vaak voor mij op de zaterdagmiddag ook rond deze ja. tijd uh, ja. optreden. Ja. Dus ja, en, en nu, nu kon het toevallig wel. Dus ik ben blij dat ik er een keer ben. Ja, nou ja is een keer wat anders. Ja, zo is dat. Hé, hey, um, ja. nou ja, ik, ik, ik, ik heb hier alvast een, een, een nummer klaarstaan eigenlijk. Wel een oud nummer. Uh, want uh, de nieuwe, die bewaren we een beetje voor het laatste. Helemaal goed. En uh, ja, we gaan, uh, uh, je hoeft me niet te zeggen, een, een koffers van uh, Benny Nijman. Ja, klopt. Ik ja. heb heel veel met Benny Nijman. Ik, uh, ik vind zijn muziek uh, geweldig. Ja. En uh, hij is ook voor mij altijd een grote inspiratiebron geweest. En uh, ja, toen op een gegeven moment had ik zoiets: ik wil een keer een Odaan aan Benny doen. Ja. Uh, en dat, uh, dat hebben we gedaan. Toen hebben we een singeltje gemaakt met twee liedjes uh, uit het repertoire van Benny Nijman. Mensen zeggen ook heel vaak dat mijn stem uh, ja, behoorlijk in de buurt komt bij Benny. Ja. Uh, en ook mijn, mijn performance. Uh. Dus ja, wat dat betreft uh, zing ik het ja. graag. En, uh... Heb ik het opgenomen? Ja, want ik ja, ben je Nijman, Ben je ook uh, Griekenland-fan? Uh... Nou, dat wel nog niet zozeer. Ik ben meer van uh, Spanje en, en Krankenaria. Uh, uh, uh, je maar doet de... hetzelfde weer. Ja, inderdaad, dat wel. Dus uh, we houden het wel uh, uh, Zuid-Europese Zuid ja, uh, en uh, Mediterraans. Uh, maar um, ja, ik, ik, ik vind de muziek wel gewoon heel erg lekker. Ja. Het, is, het, is, het, is, het is toch weer een aparte slagmuziek. En, uh, ja. ja, ik vond het wel verrassend. Ik, ik bedoel, ja. Je hoeft me niet te zeggen hoe het leven moet. Specifiek die titel? Of, uh... Ja, ik vond dat wel een van de... Uh, ja, le uh, leukere en commerciële liedjes zeg maar, van Benny Nijman. En, uh, hij heeft heel veel mooie liedjes gemaakt... maar ik had wel zoiets van... ik wil een single maken, dan moet dat wel een beetje een uh, uptempo zijn... Ja. Ja, nou, en dan ga je inderdaad naar de vrijgezel En toen dacht ik, nee, weet je, ik pak Ja, dat is een, dat is een nummer wat je, wat je eigenlijk al... Uh, volgens mij is het al, al een paar keer gecoverd. Klopt, ja. inderdaad. Ja. En deze was toen uh, nog nooit gedaan. Nee. Dus ik dacht, van, nou, dan gaan we, dan gaan we deze. Dan is een nieuwe jasje steken. We gaan hem eventjes beluisteren. Leuk. Je bent alleen maar koppig.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 Voor mij kwart loop ik buiten in mijn ondergoed Of in mijn blote reet, dat is mij om het even Zolang ik maar gezond ben en plezier heb in mijn leven ja. Je weet het vaak het best. jij draagt de fijnste kleren, gebruikt de duurste woorden. En ik ben enkel dom, hoe kan ik nou iets weten? Voor mij is het andersom, dat mag je van me weten. Als jij mij komt vertellen, hoe ik me moet gedragen in het leven. Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven Ik Je toch niet te leven zoals jij dat doet. Ik kom niet aan het jouwen, jij komt niet aan het mijnen. Ik laat jou in je waarde, laat je mij dan in de mijne Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet Voor mij pak loop ik buiten in mijn ondergoed Of in mijn blote reed. dat is mij om het even Zolang ik maar gezond ben en plezier heb in mijn leven ja. Ja, je ja, ja. hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. En, uh, ja. Ik vind het een toepasselijke tekst. Ja, toch? Ja, nou, dat ja, is, ja. geldt toch ook voor heel veel ja. mensen. Ja, ja, zo. Ja. Dus wat dat betreft, uh, we moeten elkaar in waarde laten zeggen. Maar. Uh, dat sowieso. Ja, dat is het belangrijkste in ieder geval. Zeker. Hey, um, ja, ik heb er nog zo eentje: een koffertje. Jij kunt niet altijd 16 zijn. En dat uh, ken ik me nog herinneren uit de jaren van mijn oma en opa. Ja. Dus, uh, <laughs> dat klopt inderdaad. Ja, ja uh, Eigenlijk is het natuurlijk een Duitse slager. Ja. Doe kans niet in misziptsin -e zijn. Ja. Uh, Was het, is het uh, van Freddy Brick. Uh, nee, uh, Roy Alexander. Oh, uh, uh, Roy Bleek. Nee, Roy Alexander. Roy Alexander. Ja. Oké. Okay. En uh, ja, toen is het, is het in Nederland is het ooit gedaan in de begin jaren tachtig door uh, de havenzangers. Ja. En uh, ja, daar, daarna is het eigenlijk nooit meer gedaan. En ik vond het altijd een heel leuk, grappig liedje. En toen werd mijn dochter, die werd 16. En toen dacht ik van nou, dit is eigenlijk wel heel erg leuk. En ja, ja ik moet zeggen, dat liedje sloeg erg goed aan. En eigenlijk was dit een beetje eigenlijk mijn allereerste echte hitje. Wat, uh, wat heel uh, landelijk groot werd, werd opgepakt. Dus ja. ja, daar waren we wel heel blij mee. Ja, het is uh, ja, een heerlijk nummer. Ja, <laughs> is zeg ik, mee, zeg ik. Zeg, het is een echte meester. Het is uit de, uit de tijd van mijn, uh, mijn oma en opa toen ze nog... Uh, ja, onze leeftijd waren, zeg ja. maar. En uh, ja, dat, dat, dat, dat brengt altijd goede herinneringen met zich mee. zeker. Hé, hey, en uh, nou, nou, nou zing jij niet alleen. Tenminste, je Jong je, je heb je toen vervangen, hè? Ja, klopt. in ja. Vlaardingen? Ja, klopt. Uh, hoe gaat dat daarmee? Ja, uh, het gaat met Rita hartstikke goed, gelukkig. Uh, en inderdaad, ik, uh, Rita is inmiddels 82. Ja. Uh, zit zelfs volgende week 65 jaar in het in in vak. vak. Ja. Uh, dus uh, daar gaan we volgende week een leuk feestje voor, uh, voor organiseren. In Vlaardingen? Of, uh? In Vlaardingen, ja. ja inderdaad, in, uh, in het partycentrum waar we eigenlijk altijd van alles doen. Ja. Maar uh, ja, Rita heeft op een gegeven moment aangegeven dat ze zei van... joh, weet je, ik vind het nog leuk om af en toe eens op te treden. Maar ik wil niet meer alle romslomp omheen. Nee, nee. En uh, ja, dat heeft alles met haar leeftijd te maken. Met uh, haar man die ook niet meer helemaal kerngezond ja, is. Klopt. Dus uh, ze heeft aan, aan mij en mijn partner gevraagd of wij de stichting over wilden nemen. Nou, dat hebben we gedaan. We hebben de stichting Muzikaal onthaal uh, hebben wij overgenomen. En dat is een stichting die zich eigenlijk inzet voor mensen die het wat uh, minder breed hebben. En voor de oudere generatie. Ontlacht om daar leuke activiteiten voor een leuke betaalbare prijs ja, voor ja, te kunnen ja, ja. organiseren. Uh, dus dat hebben we overgenomen en dat, ja, het moet zeggen, dat gaat gelukkig echt hartstikke goed. Ja, gelukkig maar, want uh, ja, dat, uh, dat is een paradeplaatje eigenlijk van, uh, van Rita. Hè? Ja, klopt. En, ja. Uh, daar is ze toen met volle teugen is ze erin gestort en uh, uh, ja, heeft ze dat uh, eigenlijk volbracht en opgebouwd. Klopt. Ja, en dan is het uh, ja, sowieso heel mooi dat, je, dat ze jou het vertrouwen geeft ja. om, om dit uh, voor te zetten. Nou ja, en gelukkig ziet ze, ze, ze op de zijlijn uh, is ze nog steeds actief ermee uh, ook. En uh, betrekken wij overal bij nog steeds. Ja. Uh, en, en ziet ze gelukkig dat dat heel erg goed uitpakt. Dus, ja, uh, ze, ze is hier de mij oh, een half jaar geleden geweest. Ja, ja. dat is uh, ja. leuk. Ja. Hey, we gaan hem eventjes draaien. Jij kunt niet altijd 16 zijn. Al willen we dat wel. Heel graag. <laughs> Zestien zijn, liefste dat kun je niet Maar heel je leven blijf ik je geven Waar je met zestien van geniet Eenmaal dan zul je zestig zijn Ook dan ben ik nog bij jou Omdat ik altijd, voor altijd van je Hang. Zie je lachen en dansen, doe dat maar heel je leven lang. Want echt de tijd gaat zo snel voorbij.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 Jou wat langer kent, verheug je maar vast op een mooie tijd. Ook in de zomer van het leven wil ik jou toch niet weg. Jij kunt niet altijd zestien zijn, liefde dat kun je niet.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 De koude tijd voor altijd van je Jij kunt niet altijd 16 zijn. Nou, in gedachten ja, ben ik er soms wel. Ja, <laughs> ik weet niet hoe het met jou zit. Maar. Ik ook hoor, dus uh, wat dat betreft <laughs> af en toe moet je nog... Ja, toch. Ah, en, je, en je blijft zo jong als dat je jezelf ja, vindt. maar. zo is het. Ja, ja, gewoon af en toe een beetje gek doen. Zeker, moet <laughs> kunnen toch? Moet kunnen, ja. ja. Hé, hey, um, als de muziek begint te spelen... Ja, ook een nou, liedje ook wat, ik, uh, ja. wat ik samen met uh, een collega van mij heb geschreven, Sandy Struis. En het uh, is eigenlijk een liedje wat, wat echt een beetje vertelt wie Zuidam is. En ik heb, uh, in 2019 heb ik uh, mijn eerste theaterconcert gegeven in, in Rotterdam. En uh, toen had ik zoiets van, ja, ik wilde wel een liedje brengen wat echt een beetje vertelt van wie is, wie, wie is nou Perisodom. Ja. Ja. En uh, dat vertelt het liedje wel. Uh, mensen denken vaak bij een artiest van... Uh, ja, een hoop brani en een hoop uh, poeha en dat ja, soort dingen. Ja. Uh, Terwijl we eigenlijk ook gewoon hele ja, normale ja, mensen zijn. Heel ja, rustig. Ja, ja. Als ik zelf op een feestje ben uh, waar ik niet hoef op te treden. Nou, zet me, zet me het liefst maar gewoon lekker rustig in een hoekje. Ja, en ja. Uh, ik geniet van de mensen die ik dan zie. Uh, en en dat, dat ben ik. En, en dat, dat komt eigenlijk in dit liedje wel heel erg naar voren. Ah, oké. Okay. Want je bent er zelf uh, achter uh, als artiest uh, ja. wie je bent? Of? ja zeker ik, ik weet heel goed wie ik ben waar ik sta waar ik naartoe wil um, dus wat dat betreft ja, weet ik dat voor mezelf wel heel duidelijk we gaan hem lekker draaien leuk ja Ben van mezelf een klein beetje verlegen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 Zo, dat waren dan de gypsy klanken. Ja, inderdaad. Een beetje gypsy uh, steltje ja. inderdaad. En uh, ja, een hele lap tekst. Dus ja. dat is altijd wel... Uh, dat mensen zeggen zo, dat je dat allemaal kan onthouden. Dan zeg ik wel eens van... nou ja, liedje, uh, Tekstliedjes kan ik makkelijker onthouden dan het boodschappenbrief. Nou, dat, uh, nee, ja, ja. Ja, als je met een boodschappenbriefje doorgeeft... Dan kom ik met tien verschillende boodschappen terug. Behalve de goede die op het lijstje staan. Maar een tekst, dat, dat gaat altijd vrij snel. Dus ze stuurden jou weg voor een pak melk en je komt met een doos gebak aan. Juist, eh? inderdaad. Ja, ja. Dat, maar, dat is niet erg. Nee toch? <laughs> hey, maar um, ja, de volgende die ik uh, hier heb staan, dat vind ik ook een heel leuk nummer uh, van jou. Uh, kijk maar eens aan. Kijk maar eens aan. Ja, dat is inderdaad de vorige single geweest. Ja. Uh, een, een, een lekker liedje, een beetje een walsachtig liedje. Ja. Uh, ja, wat eigenlijk toch wel heel herkenbaar is... voor de, voor de meeste verliefde stelletjes, ja, laten we het okay. zo zeggen. En ook na jaren, dat je, dat je op een gegeven moment... in het begin ben je heel erg verliefd. En later merk je dat, dat uh, de verliefdheid overslaat in echte liefde. Ja. En dan ben je blij als, degene, als je s'avonds thuis komt... dat en diegene degene er, nog is. er is. Ja. En, ja, ja, ja. en dat, uh, daar gaat het liedje over. Ja, want... Uh... Dat, dat is ook uh, eigenlijk een beetje uh, voor jezelf ook geschreven? Of, uh, of, ja, of, deel, deels wel. Ja, wat dat betreft heb ik dat zelf ook altijd. Ik uh, ben altijd weer blij als ik weer thuis kom... en de hond staat lekker op me te wachten... en uh, ja, mijn, par mijn partner uh, staat op me te wachten. Ja, maar je hebt zo'n uh, leuke beagle, hè? Een beagle, een heel eigenwijze uh, beagle, uh, ja. <laughs> ja. We zijn heerlijke beesten. Absoluut, zeker uh, ja. weten. En, en ja, dan ben ik altijd weer blij als ik, als ik thuis de deur weer open doe... en ik, en ik zie iedereen weer... En, uh, ja, dat, dat, dat geeft je, geef ja. je echt een gevoel ja, van thuis zijn. Ja, van thuiskomen, inderdaad. Ja. Ja. Ja, we gaan, er we gaan er gewoon lekker draaien. Een heerlijke wals van Pettie Zuidam. En kijk mij eens aan. Soms word ik midden in de nacht plot wakker. Kijk naast mij of jij nog naast me ligt.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 Ik zal de tijd geen nieuwe kans om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 dat maakt de band zo sterk dat hij niet breken kan? Kijk mij eens aan. Mijn leven heeft pas zin met jou dichtbij. Kijk mij eens aan. Geen kan zonder jou, jij hoort voor altijd bij mij. Kijk mij eens aan. Je mag geen dag meer uit mijn leven. Kijk mij eens aan. Paddy Zuidam hier aanwezig in de studio aan de Tolweg 10A. En dat allemaal bij ZFM Zandvoort Radio op die 106.9 plus 9A. En natuurlijk via het wereldwijde internet via www.zfmartiesten.nl. Zo, een mond vol. Een mond vol, inderdaad. Zo is het. Ja, even kijken hoor. Lange zoele nachten. Ja, ook een liedje wat ik, wat ik zelf heb geschreven. Ja. Uh, en uh, ja, ik, ik ben zelf een echt heel zomermens. Ik, uh, ik leef helemaal op als we, zoals het nu zeg maar is, heerlijk weer. En dan, uh, ik ben echt wel een, een strandmens. En uh, ja, ik, ik geniet gewoon van de zomermaanden. Uh, en, en toen had ik zoiets van, ja, weet je, wat, wat hoort er nou allemaal bij een zomer? En ik heb al zo over een zomerdag gezongen. Ik, had, ik denk, nou weet je wat, ik ga zingen over lange zwoele nachten. Ja. Ja, want uh, ik, ik, ik, ik, ik weet nog, uh, er is nog eentje. Een zwoele zomer. Een zwoele zomer. De zomer. Ja, ja, dat is ook een liedje uh, wat ik uh, uh, heb uh, opgenomen. Ja. Nou ja. Een <laughs> zwoele zomer is een ja nacht. Uh, uh, uh, yeah. Ja, het was een mooie aan erop. <laughs> ja, toch? Hé, <laughs> hey, maar um, ja, uh, ik zie dat het allemaal uh, VNC-producties zijn. Ja, ik heb een aantal jaren bij VNC Music gezeten. Uh, en de laatste jaren zit ik, uh, heb ik een tijdje bij Rood Hit Blauw gezeten. Rood Hit Blauw, ja. Ja. En sinds uh, deze productie ben ik overgestapt naar CD Hamster Music. CD Hamster, ja. Ja. En uh, nog uh, ideeën om zelf uit te... Uh... Nou, niet, niet zozeer om een eigen maatschappij op te, op te richten. Uh, wel misschien in de toekomst nog zelf wat meer te gaan schrijven. En wat meer liedjes te gaan schrijven. Ook misschien wel voor collega's. Ja. Ik heb hier her en der al wel wat voor collega's uh, geschreven. Um, dus dat vind ik wel heel erg leuk om te doen. Oké. Okay. Dus we kunnen meer verwachten van jou in de tijd? Ja, absoluut. Zeker, zeker. Zeker ook muziek van mezelf. Want ja, ik blijf toch lekker bezig om, uh, om muziek te maken. En ik moet zeggen... Uh, de demo voor de volgende single heb ik toevallig gisteren dus weer ontvangen. Dus, uh, dus okay. we, gaan, uh, we gaan er alweer hard aan werken ja, om een nieuwe single te maken. Uh, hoeveel hoeveel, hoeveel, hoeveel, hoeveel uh, maak jij uh, per jaar? Uh, twee tot drie maximaal. Uh, ik heb zoiets van, het moet ook geen, geen overkill worden. Uh, en de, de, de liedje moet, een liedje moet de tijd krijgen om te rijpen, zeg ik ja, altijd. Ja. Maar uh, mensen denken vaak dat binnen, binnen twee weken een hit is geworden. Dat is natuurlijk niet zo. De 9 ne van de 10 keer duurt dat gewoon een aantal ja. maanden eer dat een liedje echt valt. Ik denk, ik denk dat er verwachtingen zijn vanwege TikTok. Ja, inderdaad. Het gaat natuurlijk tegenwoordig allemaal veel sneller. Ja, Laat uh, me dat voorop uh, stellen. Uh, maar het is toch, je hebt toch echt nog wel een paar maanden de tijd nodig om, om een liedje echt te, uh, Je ziet het aan Justin de Wild nu met een met uh, liedje Cherio. Het is natuurlijk een paar maanden geleden al uitgekomen. En nu begint het pas te vallen. Dus, ja, dat uh, had je ook uh, met, uh, met de nummer van Yves Beerders bijvoorbeeld... Uh, ja. weet je, dat, dat nummer was al uit. Klopt. Ja. Deed toen eigenlijk, eigenlijk niks. Deed eigenlijk niks. Nee. Ja, totdat Brouw hem. Uh, toch nog een keertje eh, onder de aandacht bracht. Ja, klopt. Eh, op TikTok en eh, ja, het werd wel de knijten van de hit. Knijten van de ja. hit, ja. Je moet ook soms ook net geluk hebben. Dus ja. mensen zeggen, "Oh, maar dit is zo'n goed liedje, dat moet een hit worden. Dat kan je nooit bepalen, want het is van ontzettend veel eh, dingen afhankelijk waar ja. een hit van gemaakt wordt. Ja. We gaan het draaien, lange zoenen nachten.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 Laat de liefde diep van binnen branden. Ja, en dan uh, van die lange zwoele nachten... Uh, ja, word je klam wakker in je vind. Ja, inderdaad. <laughs> ja, dat, dat is dan vaak, uh, vaak wel het geval. Ja, ik, uh, ik heb een hele grote passie, zoals ik net al vertelde... voor, uh, voor Spanje en, ja. en voornamelijk de Canarische eilanden... waar ik ook regelmatig ben... Maar daarnaast ben ik ook echt opgevoed met kamperen. Ik kom echt uit een, uit een arbeidersgezin. En mijn vader en moeder die hadden een, een caravannetje in, ja. in, in Brabant. En, en daar ging ik altijd met, met heel veel plezier ben ik daar opgegroeid. Een ontzettende leuke fijne jeugd daar gehad. En uh, ja, dat, dat kamperen is altijd wel in mijn boede gebleven. Dus ja. uh, op een gegeven moment hebben we zelf uh, ook maar een, een, een caravan zo. gekocht. Ja, ja en, en dan zit ik altijd uh, de, eigenlijk de hele zomerperiode, van 1 april tot 1 oktober, heerlijk op de camping. En dan zeg ik altijd van, het is weer tijd om naar de villa toe te gaan. Ja, ja, ja. Ik heb, waar heb je in Brabant gezeten? Uh, in Kaam. In Kaam, ja. Ja. oké. Okay. Ja. Ja. Ik uh, zo in Midden-West-Brabant uh, bij uh, Woensdrecht in de buurt, uh, Berg op Zoom. Oké, okay. uh, ja daar ja zal ik wel met plezier inderdaad een groene, groene omgeving natuurlijk ja zeker als je natuurlijk uit de grote stad komt ja, ja, ja. dan is dat een ah, stad ja, ja heerlijk, Ik kom ja. uit dezelfde stad waar jij vandaan ja, komt inderdaad ja <laughs> met de Maastad en de Willensbrug de Koninginnenbrug. de de brug ja. de Erasmusbrug, de Erasmusbrug natuurlijk ja, ja en, en de oude hefbrug hè. Ja. Zit, staat hij er nog steeds ja hij staat dat ja, is een mooie sieren. ja klopt helaas <laughs> ja hey, um, nou ja, dus uh, naar de Kervin, uh, dat, uh, ja, dat is ook een, uh, een dingetje dat je zegt van ja, dat is een beetje, een beetje op mezelf afgeschreven ook. Ja, klopt, ja. inderdaad. Ja, ik vind altijd wel belangrijk wat ik zing, dat, dat ik daar uh, toch wel heel veel raakvlakken mee ja. heb. En, ja, ja. Uh, ja, dit is dan ook weer zo'n liedje en dat, dat kan, kan je dan ook gewoon vol overgaven altijd zingen. Ja, want jij hebt een of? Uh, ja, staankervin. Ja, staan uh, ja. ja. eerlijk. Ja. We gaan dan draaien en dan, uh, dan gaan we eventjes bellen zo meteen. Helemaal goed. Is er met mijn bloed iets mis? Mijn schat die roept de koffers staan weer klaar. Ik ruip snel achter het stuur, voor een rit van nog geen uur. En dan is mijn eigen villa daar. Ja, als het echt bijna de caravan. Mijn eigen stekkie, dat mooie plekje wat vlucht het parasol. De zon schijt op mijn boven, zou heel mijn leven op dat plekje willen zijn. Waar je kijkt zie je natuur, Bosjes sissen op het vuur. En de drank, die is al koud gelegd. Ik zet vlug de stoelen klaar, iedereen weer bij elkaar. Het wordt weer feest. Zoals ieder jaar, ja, als het verbent, gij naar de kerrevent, mijn eigen stek in, dat mooie plekje van vlucht het zon, de zon. Ja, als het even kan, ga naar de caravan, mijn eigen stekkie, dat mooie plekkie. Waar plukt de varenso, de zon schijnt op mijn boven. Zou heel mijn leven op dat plekje willen zijn. Ja, als het even kan, ga naar de caravan, mijn eigen. Oh je flecki wat vlucht de varens zo de zon zijn op mijn bot Zou heel mijn leven op dat flecki willen zijn Zou heel mijn leven op dat flecki willen zijn zo naar de kerf in ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, maar ik, ik vind het altijd uh, heerlijk daar, uh, daar te zijn. Dan zeg ik altijd van, nou, dat, dat is voor mij mijn villaatje. Ja, want... Uh, kijk hoor, ja, ik, ik heb een verruzie met de computer. <laughs> <laughs> nee, maar uh, dat is, uh, ik snap dat. Ja. Zeker inderdaad, wat je zegt. Uh, hey, uh, we komen uit de grote stad, er uh, zitten uh, allemaal reuring, uh, dag en nacht, uh, 24-7. Uh, ja... En dan uh, verlang je wel eens naar uh, eventjes wat rustig. Even lekker wat rustig, ja. ja. En, wa en dat zeg ik dan altijd zelf. Wat ik altijd het lekkerste moment op de camping vind... is op zondagavond tussen zes en acht. en ja. waarom? Dan heeft iedereen gegeten... dan gaat en iedereen, dan gaat iedereen dan naar huis. Wij kunnen dan <laughs> nog lekker even in het tuintje blijven zitten. Dus dat, uh, uh, uh, uh. dat is altijd zo'n lekker momentje. Ja, zo, zoiets had ik ook altijd. Dus ja. ik, eh, dan nam ik even twee, twee dagen extra of zo... en dan, uh, ja, dan is het heerlijk vertoeven. Absoluut. Nou, we zijn, uh, we zijn eventjes bij uh, de toffe jongens... Ja, inderdaad. Ja, de de toffe jongen. jongens, want uh, ja, ook een uh, covertje, natuurlijk uit uh, de tijd. Ja, het is een covertje, maar ook geen covertje. Uh, en er zit dus eigenlijk uh, een heel verhaal achter. Uh, dat liedje, nou ja, eigenlijk de melodie, laat ik het zo zeggen, van het refrein. Ja. Uh, dat is ontstaan in 1888 in Rotterdam. Uh, voor de mariniers van de Van Gent-kazerne. En als deze huiswaarts kwamen, dan werd altijd deze melodie gestart. Maar dat was... was uh, er waren vier regeltjes ja. en, en dat, daar bestond die Mars uit. En op een gegeven moment eh, kwam in 1923 kwam Kees Pruijs op de radio... en die deed een conferentie als marinier en die wilde daar een stukje bij hebben. En toen heeft hij een openingetje gemaakt op, die, eh, op dat stukje van die Mars... en daar heeft hij de regels opgemaakt en dat we toffe jongens zijn, dat willen we weten... daarom komen wij overal. En, dat is eigenlijk altijd in Face facemedleys verwerkt in de in ja. latere jaren. Ja, ja. Zodat iedereen dat stukje kent. Maar het mooie is dat er voor de rest nooit geen coupletten bij hebben bestaan. Uh, er, was, er was eigenlijk nooit geen heel liedje van. En daar kwam ik, uh, in 2019 kwam ik daarachter. En toen dacht ik bij mij, goh als Rotterdammer zijn, is het toch wel leuk om, om dit liedje eens een keer af te gaan maken. En ja. toen hebben wij dus zelf de coupletjes erbij geschreven. Uh, Laurens van Wessel, uh, toen destijds mijn producent, die heeft de, de melodie voor de, voor de coupletten erbij verzonnen. En toen is eindelijk een keer een heel uh, liedje uh, afgemaakt. afgemaakt. En ja, is het ja, ja. een heel liedje geworden. Uh, maar ja, toen kwam de coronaperiode. En toen, hebben we ja, toen ging de promotie eigenlijk niet zo heel erg vlekkeloos natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, we waren met hele andere zaken bezig. En we merkten wel dat dit liedje in het land... en dat is nog steeds... dat liedje doet het gewoon ontzettend goed. En toen zeiden we... nou, eigenlijk moeten we dit liedje toch nog eens een keer... opnieuw onder de aandacht brengen... Alleen, ja, dan ben ik altijd zo eigenwijs dat ik zeg... ja, oké, okay, wil ik wel doen, maar dan wil ik ook een nieuwe versie ervan hebben. Dus toen hebben we de partymix uh, erop verzonnen. En uh, vandaar dat hij nu dus verschenen is. Ja, want uh, ik zeg het, ik ken dat nummer al uit vroege jaren natuurlijk. Ja, iedereen zingt uh, ja, het mee, want ja. dat we toffe jongens zijn. Ja, ja dat, dat is... Uh, ja, dat is uh, ooit nog eens gezongen, ook door uh, Henk, uh, Henk Neumeijer. Ja, Henk Neumeijer die heeft, ja. heeft ook ja, nog wel eens... Die ook nog eens uh, ja, daar hebben wij... Uh, uh, ja, destijds ook in de jaren tachtig was dat. Hebben we toen uh, de LP nog uitgebracht. Een dubbel LP met Rotterdam Uit en Thuis. Oké, okay, ja. ja. Met Jaapie Valkoff en alles. Al ja, Alnie de Reuven, mijn, de, mijn de artieste Reuven. moeder natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ja. Dus uh, ja, dat hebben wij toen uitgebracht inderdaad. Uh, ja, wij vonden dat uh, leuk om te doen. Ja, zeker. Ja, daar zijn toen uh, filmopnames van gemaakt en dergelijke. Zijn we zijn ook YouTube uh, terug te vinden trouwens. Uh, uh, uh, uh. Gedeeltelijk volgens ja, mij, ja. ja. Dus ja, ja, ja, ik heb, ik ja, heb ja. er al een aantal clipjes van gezien uh, inderdaad. Ja. Nou, dat hebben wij dus uh, toen, uh, ja... Uh, dus, dus ja, ik draai ook al een poosje mee, dus... Ja, dat kan je wel zeggen. <laughs> en uh, ja, uh, zeg ik uit de radiopiraterij... Uh, ja, ik, ik weet niet hoe dit met jou zit. zoals uh, je toen een beetje in het vak? Of? Nou, ik sinds... Ik, nee, toen nog niet. Ik zit sinds uh, 1997 in het vak. Toen werd ik ontdekt door Annie de Reuver. Ja. En dat was bij een talentjacht van het Weekblad Story... Zal ik ook gelijk even privé party weekend noemen, dan hebben we in ieder geval ja, wat. Ja, ja, ja. uh, maar uh, dat, dat was dus, zeg maar, een, uh, een uh, geknipt voor het vak heette dat. En ik, de, uh, ik, was, uh, ik had mij eigen opgegeven als bandparodist. Ik, ik was bandparodist en ik, ik had me daarvoor opgegeven. Alleen, ja, toen zeiden ze, ja, weet je, dat is zo lastig om appels met peren te vergelijken. Ja, ja, ja. Er staan allemaal zangers en jij komt een beetje bandparodie. Maar ze vonden het wel zo leuk... dat ik wel voor twaalf shows toen geboekt ben door het land... Eh, om als pauzeact op te treden. Ja. En toen in Rotterdam zat Annie de Reuver in de jury... en toen was ik zelf zo brutaal om te vragen... Oh, ik zou zo graag eens een keer ook een liedje willen zingen. Ik had, nog, ik had nog nooit gezongen. En nou ja, ik deed dat. En ik zong het kleine cafeetje aan de haven van Pierre Cartier. Ja. En Annie de Reuver hoorde dat. En die kwam naar me toe en ze zegt... Ja, ze zegt, ze zegt ik heb je gezien en eh, ik hoor je stem. Ze zegt, en er moet nog heel veel gebeuren, maar... Maar ja, de, de je hebt ta wel talent. Ja, ja, ja. En nou ja, zij heeft mij toen, uh, toen opgepikt, zoals het dan heet... en heeft mij onder de hoede genomen. Uh, de eerste twee jaar intensieve trainingen bij haar gehad... om te leren omgaan op het podium... om, om nou ja, eigenlijk alle, alle facetten van het vak te leren. En toen nam ze me mee naar Johnny Hoes... en uh, ja bij Johnny ja. Hoes heb ik mijn eerste plaatjes gemaakt... Ja. Ja, Sonny wie uh, ja, weekend hem niet. Inderdaad, de man van uh, nog was, uh, maar we uh, moeten thuisgebleven. Uh, ja, uh, Telstar was het, hè? He, ja, Telstar. Ja, ja, ja. Ja, ja. En volgens mij bestaat het nog steeds. Telstar bestaat ja, nog steeds, ja. door zijn zoon Adrian. wordt dat nu uh, tegenwoordig beheerd. Er uh, gebeurt niet zo heel veel meer als dat er vroeger natuurlijk nee, gebeurde. Goed. Maar uh, ja, ze, ze zijn nog steeds actief en de studio is er nog steeds. Ik ben er vorig jaar nog eventjes, uh, eventjes even geweest. Wezen spieken, ja, uh, ja, klopt. Ja. Ja. We gaan hem even draaien. Leuk. Toffe jongens, zei dan. De jonge zijn, dat willen we weten. Daar komen wij, daar komen wij. En laten we toch de jonge zijn, dat willen we weten. Staat het weekend voor de deur? We gaan weer even stappen, even lekker uit de kleur Ik ga met al mijn vrienden dan weer naar ons stamkafé. En iedereen die zingt, daar net ons mee. En dat we van jongens zijn, dat willen we weten. Daarom komen wij, daarom komen wij. En dat we stotter jongens zijn, dat willen we weten. Daarom komen wij, Overal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 En we toffe jongen zijn, dat willen we weten. Daarom komen wij, daarom komen wij. En dat we voor jongens zijn, dat willen we weten. Daarom komen wij, overal, overal, overal. Waar de meisjes zijn, waar de meisjes zijn. Ouder worden, neem al grijs, op, op Dan zingen we nog steeds allemaal. En dat we toch een jongen zijn, dat willen we weten. Daarom komen wij, daarom komen Ja, ja, lekker. Ja, dit, ja. Zijn, dit zijn liedjes ook als ik ze op de bühne zing. En waar, waar ik ze ook in het land zing, of het in een café is, of dat voor senioren is, of dat in een feesttent is, of waar dan ook. Ja, iedereen het zingt het mee. Ja, ja, iedereen, ja, nou, ja. Het, het is gelijk aan en het is gelijk feest. Ja, ja en ja, nou ja, de, de, de meeste nummers eigenlijk wel, uh, wat, je, wat je uitbrengt. Want uh, ben je echt een feestzanger, zeg maar? Of, of, of zit er toch ook nog wel wat, dat uh, je zegt van nou... Hé, nee, er een leuke, al... leuke ballad zit er ook wel in. Ja, zeker. Met, uh, ik, heb, ik heb ook wel een aantal mooie ballads uh, mogen maken. Het mooiste liedje wat ik heb mogen maken... vind ik zelf nog steeds als een productie geweest met Pierre Carter, vader Abraham. En met hem maakte ik het liedje Tranen en de Zon... En ja, dat is, dat is gewoon een heel apart liedje. En dat is uh, uh, mijn meest gevraagde liedje ook tijdens de optredens. Ja, mensen verwachten vaak feestliedjes. Maar Tranen en de Zon, waar ik ook in het land word geboekt voor een optreden... komt er altijd iemand naar me toe die zegt van je zingt toch wel Tranen en ja. de Zon. Want ja, dat raakt mensen echt. Dat dat is, ook, uh, ja Ik bedoel, de, de, de stap is gemaakt, want hij staat hier namelijk... Echt gewoon. waar, oké. Okay. <laughs> dat wist jij natuurlijk niet. Nee, maar. dat wist ik niet. Dus, maar dat is, ja, dat, dat is gewoon echt het verhaal bij dit liedje. En dat ja. is ja, echt zo uh, jammer geweest. Uh, dit hebben we ook in 2019 opgenomen. Ook net voor de corona. En uh, Pierre was... Uh, ja, erg onder de indruk ja. van, van, uh, van mij. En die wilde met mij eigenlijk een beetje de kant op van uh, de nieuwe Benny Nijman. Benny ja, Nijman ja, ja. was er al ja, niet ja. meer. En dit, dit liedje, dit was eigenlijk bestemd voor Benny Nijman destijds. Alleen, uh, ja, Benny is toen overleden en toen is het blijven liggen. En Pierre had zoiets van, ja, ik heb er niemand voor. En tijdens een, uh, uh, een uh, ode aan Benny Nijman op een avond... hoorde Pierre mij de, de liedjes van Benny zingen. Ja. En dan was hij van onder de indruk. En toen heeft hij contact met mijn platenmaatschappij opgenomen en gezegd van... Ik wil dit met, met Perry Zuidam opnemen. Ja. Nou ja, dat hebben we gedaan. En uh, ja, ik ben heel blij dat ik dat heb mogen meemaken. Ja, in ieder geval. Uh, want ja, uh, ja hij, is, hij is niet meer onder ons natuurlijk. Nee. Hij is toen uh, uh, ja, plotseling. Nou ja, plotseling uh, kwam, Voor de buitenwereld nu, is hij Plotseling overleden. En hij was natuurlijk lang, uh, lange tijd ziek. Omdat hij uh, uh, uh, de, de ziektekanker had. In, ja, in, in, uh, in zijn beenmerg, geloof ja, ik. Klopt. En uh, ja... Dan, dan is het gauw gedaan. Ja, helaas wel. En dat. Uh, ja, wat dat betreft. Uh, ik, ik blijf altijd zeggen. Mensen doen er soms wel eens heel lachig over. Ja, vader Abraham met zijn smurven. Maar die man heeft natuurlijk wel ontzettend veel betekend. Ik, voor ik, de Nederlandse Ik, ik, ik wou net zeggen, ja. Want hij kreeg natuurlijk heel veel kritiek. En ja. zeker. Uh, uh, destijds. Je kan de beelden nog uh, vinden zeg maar, op, uh, op YouTube. Uh, dus toen uh, bij uh, Mies Bouwman is het toen ook. Uh, Zo'n show geweest waar dat hij eigenlijk uh, flink afgekraakt ja. werd. klopt. Yeah, met z'n smurven. Ja. Uh, dat ik denk van ja, dat is onterecht. Want het, het is een wereldhit geweest. Wereld, ja, het, het brengt vreugde bij de mensen thuis. Ja. Ja, en uh, zelfs de gekke poppen die werden verkocht. Dan wil ik niet weten hoor, hoeveel er over de toonbank zijn gegaan. Klopt. Het ja. is een groot succes. Mensen zeggen vaak: uh, het kleine café aan de haven. Maar de Smurf is natuurlijk het allergrootste ja, succes van Pierre ja, ja, geweest. Ja. Ja, en daarna hadden we nog uh, de wuppies. De wuppies, daar heb je er ook <laughs> nog bij gehaald. Ja, heb ja, je, heb ja, je ja. nog een paar keer met andere uh, items geprobeerd. Maar zo groot als de Smurf is het nooit geworden. Nee, nee, nee. Maar uh, ja, mensen, mensen zeggen dat er vaak. Ja, de Smurf en de ugge, ugge, noem het maar op. Maar deze ja, man, die, dat... die had wel de kracht om mensen te raken. En ja. uh, ik denk zeker dat dat in tranen en de zon terug te horen is. De dag krijg je een emmer vol met tranen en de andere dag een kamer vol met zon want niemand loopt de heel zijn leven over rozen ook onze liefde weet pas later of dat kon heel ons hart zal alle antwoorden Gaan geven en op de weegschaal liggen tranen en de zon. Na die tijd wordt wat er overbleef gewogen, of wat jij en ik graag wilden nog wel welkom. Ik geloof in jou, geloof op mij. Dan gaan we samen verder De onzekerheid voorbij Jij en ik Ik en jij Wij zijn toch samen Allebei Het zijn de tranen En de zon Die zullen blijven Toch zijn we stap voor stap Een stukje dichterbij Bij het geluk waarin jij en ik blijven geloven Vertrouwen is liefde en dat hoort bij jou en mij Als ik een schip zou zijn was jij altijd mijn haven En ik de weg kwijt ben jij mijn veilige compassie maar waar ik altijd toch het meeste van blijf houden. Dat jij zolang ik jou al ken, jezelf was. Ik geloof in jou, geloof ook maar in mij. Dan gaan we samen verder, de onzekerheid voorbij. Toch samen allebei Even een nummer tot uh, bezinning. Ja, inderdaad. Ja. En dat, uh, ja, wat dat betreft zeg ik altijd: je moet het eigenlijk een paar keer even luisteren om, om de tekst echt even goed, goed door te krijgen. Maar ja, het is gewoon een heel, heel bijzonder liedje. En uh, ja, dit, dit is uh, echt zo vanuit het hart geschreven. Ja. En, uh, dat, dat, dat hoor je gewoon terug. En dat merken schijnbaar de mensen toch die het, die het horen uh, uh, vaak ook. De, want uh, de reacties zijn, uh, ondanks dat dit liedje nooit echt uh, een hitje is geweest of dergelijke, de reacties zijn gewoon ontzettend heel goed op ja, dit liedje. Nou ja. Ja. Ja. Ja, ja, uh, ja, we gaan weer naar het einde. Ja, zo en, snel gaat het. Ja, zo, <laughs> zo gaat het inderdaad. En uh, je ja, hoort hem al voor jou. Ja. ja. Ook een lekkere plaat, een Lekker lekkere meezinger. Ja. En uh, ook een liedje wat ik zelf heb geschreven. Uh, en dat vertelt eigenlijk alleen maar van... Uh, voor iedereen die mij lief is, wil ik alles doen in het leven. Pally, dankjewel. Dankjewel, leuk je om er je geweest komt. te zijn, dankjewel. En uh, als ik de volgende keer weer kan, kom ik graag weer deze kant op. Ja, en anders komen we maar een keertje jouw kant op. Hartstikke gezellig. Dankjewel. Hey, dankjewel en uh, fijne terug naar huis. Dankjewel. Okay, hey.